Christian Bonenbakker met de NOS journaal. De toename van het aantal topvrouwen in het bedrijfsleven stagneert, blijkt uit de jaarlijkse Female Board Index. Het aantal vrouwelijke bestuurders bij beursgenoteerde bedrijven bleef het afgelopen jaar hangen rond de 15 procent. In de raden van commissarissen gaat het beter. Daar groeide het aantal vrouwen van 38 naar 39 procent. Twee prominente kapitoolbestormers hebben lange celstraffen gekregen. Ze zijn veroordeeld tot 17 en 15 jaar cel. Het gaat om leden van de extreemrechtse organisatie Proud Boys. Vandaag krijgen twee andere leden hun straf te horen. In mei werd de oprichter van een andere groepering, de Oathkeepers, veroordeeld tot 18 jaar cel, de zwaarste straf voor de kapitoolbestorming tot nu toe. De BBB maakt vandaag bekend wie de premierskandidaat van de partij wordt. Partijleider Caroline van der Plas zei eind juli dat ze in gesprek was met een kandidaat met internationale ervaring. De VVD en de SP presenteren vandaag hun verkiezingsprogramma. En de nieuwe CDA-leider Henry Bontebal houdt vanavond in Amersfoort zijn eerste speech als lijsttrekker. Tenniser tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op de US Open. Hij verloor in de tweede ronde in vier sets van de Brit Dan Evans... de nummer 28 van de wereld. Van de Zandschulp is de nummer 65. Hij was in New York de laatste Nederlander in het enkelspel. Ajax en AZ zijn een ronde door in het Europees voetbal. AZ bereikte de groepsfase van de Conference League door na strafschoppen te winnen van Bran in Noorwegen. Ajax verloor in de Europa League weliswaar met 1-0 van het Bulgaarse Ludogorets, maar de overwinning vorige week was veel groter. FC Twente is uitgeschakeld voor de Conference League nadat het ook thuis verloor van Venerbahce met 1-0. Het weer, veel bewolking met in de zuidelijke helft van het land buien. Vooral in het noorden ook wat zon. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee. Zandvoort, Z een zomerhit. Zee. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. I keep you with bond that far away so with the boat that fun of distance. But if that I'm a foreign and cross a look at the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 Ellos cuando me ven de frente quedan trinco. Sola la hace, sola la paga. Donde otro a la que este se apaga. Está llamando mi atención porque quiere que le haga. Tú quieres mami. Se le miran los ojos. La miro y se relam él pinta labio rojo. Esa cintura suelta. Baby si yo te cojo. Te Nala, a la altura Nala, Nala, Nala, Cuando algo está para ti Nala, Nala, Nala, Nala, Nala, Nala, Se lo como si no hubiesen ni televisor ni cable Esa mira de es la culpable No están mirando vámonos Medio no lo piensen y mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saborió Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone cara mala Me rellena los peines te bala Y hasta de la corte en la sala Estado enfocado en la, la, la, la, la, la Yo tú cálmalo y tú miras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 Ga je gonzo, ga je gonzo, ga je gonzo, ga je gonzo, ga je gonzo,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 Zijn cambio, veranderingen? Zetje. Colombia.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 Want als ik meeging met de stroom Had ik mezelf nooit leren kennen Liever lekker gek dan doodgewoon Is laat nemen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 Je Search for someone special, could you be the one? if you're not then don't get jealous, just keep moving on Into the beat, so hot the heat, springing up the shine So clean, so fresh, a real good catch So I might make you mine. In the midst of a fierce competition Get a view from a better position a little closer, I know you got my attention Baby, you're my, my, my, my, superstar Keep showing me moves like a place. Cause teasing my imagination Don't believe I can fight temptation I think you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 Order one girl stop rolling eyes. I find love and it slowly dies. So lil love high, don't make my eye cry. Let me hold your controller. I'm not one of these controlling guys. I want you to touch roll with the girls, damn and socialize Enjoy your life, your backside is so fit, it opens eyes. I know the vibes, I know the vibes. Just cause I'm not jealous, doesn't mean I don't care. That's just not fair. Tot zover, het ritme van ZFM via de kabel op 104.5